De op het Gladde Pad der Liefde is het derde deel van De Zilveren Neus, een zuur luisterspel door René Metzenmakers met in de rolverdeling René Pauwels, Lode Blommaert, Chris Dijkhoff, Rick Witt-Vrouwen, Roger de Pape en Mieke Verheijden. Techniek, Kie van den Einde en Wim van Reuzel. Regie, Niel Gijs. Maar dat is verschrikkelijk dat dat, dat is katastrofaal. U overdrijft. Het zou natuurlijk ook kunnen dat uw bloed weigert uw neus voldoende te bevloeien. Dit zou zijn oorzaak kunnen vinden in het feit dat uw kopen verafschuwt. Ik begrijp er niets van dokter, helemaal niets. Ja, het is nog dan zeer eenvoudig. U hebt een hekel aan kopen. Uw geest keert zich dus tegen hem. Maar iedereen weet dat de geest het lichaam op zeer sterke wijze beïnvloedt. Bij gevolg heeft uw hart helemaal geen zin om zijn bloed te zenden naar een vijandelijk gebied. Vijandelijk gebied? Uw neus, met Lambert. Oh, oh, juist, juist, juist. M maar het gaat toch niet op, dokter, dat zo'n keuterboer op een of andere occulte wijze de baas speelt over mijn neus. Absurd is het inderdaad. dievenbach werd dan ook lange tijd niet serieus genomen, maar ik moet zeggen dat ik mijn mening over hem zal moeten herzien. Trouwens, de invloed van Kobe is helemaal niet zo occult of zo geheimzinnig als het lijkt. U spreekt over uw neus, maar is het niet meer zijn neus dan de uwe. Hij staat weliswaar vast op uw aangezicht, maar, maar het is een stuk van zijn lichaam. Dokter, u, u, u maakt me bang. Ik, ik zal in het vervolg steeds het gevoel hebben dat die ellendeling nog een nog een beetje bij me is. Begrijpelijk, begrijpelijk, begrijpelijk. In elk geval moet ik u om de toestemming vragen... Kobe terug op te zoeken. Ik wil hem nooit meer zien. Het zou in uw eigen belang kunnen zijn. Hebt u zijn adres? Ik heb alles vernietigd dat me aan hem zou kunnen herinneren. Dan zal ik hem op een of andere manier proberen te vinden. Eindelijk dan. Dat heeft me bijna een maand werk gekost. Met behulp van de politie. Maar eindelijk heb ik je dan toch te pakken. Oh, oh, oh nou, nou zie je, kijk wie dat, dat is, meneer de dokteur. Hoe westerp me, meneer de dokteur. Goed jij, goed jij mee een pintje pakken joh. Kerel, hoe zie je eruit? Vuil, afgestompt, verwilderd. Je stinkt naar de tabak en de wijn. En wat is dat hier? Laat eens kijken. De mozel. <laughs> jok, jok. Ek luur dat, dat kijk de mozel, Meneer de dokter. Mazelen. Kerel, je, je hebt... Nee, ik zeg niet wat je hebt. Monster dat je bent. Je moest van schaamte door de grond zinken. Wie? Hekke? Waar zijn je, 2000 frank? Zeg maar dat eens. Wat heb je met al dat geld uitgevoerd? Oh, oh kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, de boemkens buiten gezet, parzit. Daarom moet jij nog zo in een theater verkopen zullen, meneer de dokter. Zwijg me over theaters. Daar is alles mee begonnen. Waarom heb je je geld niet belegd? Dat was je toch van plan? Ja, ook, ja ook. Maar, maar toen heeft er me iemand gezegd dat, dat ik, dat ik me beter kost dan mijn zeeën zullen. Idiot. Noem jij dat amusement? Je er zeer plezier, meneer de dokter. Ik heb hier wat kameraden uitgenuidigd. En... O oh, kameraden, dat moet ik zeggen. Je ja. hebt natuurlijk geen ogenblik gedacht aan die stakker van de maître Lambert. En aan mij. Ja, aan mij, lap. Ik breng een meesterwerk tot stand dat mijn zetel aan de Sorbonne had kunnen opbrengen. En wat doe jij? Ik, ik weet het niet. Zo. Weet jij dat niet? Abonneer? Welkom naar maar eens mee. Dan kan je je werk eens van nabij bekijken. Jongen, ja, jongen, ja, wacht nog een keer meneer de dokter. Waar, waar gaan wij naartoe? Wel, wel, wel, Simon is kinders. Moor, moor, dat is te hè? Heel triestig. Ja, ja, dat is gemakkelijk gezegd. Bekijk hem maar eens. Hij kost me 2000 frank en blijft maar 14 dagen goed. Maar dat loopt zo niet af, hoor. Maar notaris, notaris, ik verzeker ik al dat dat echt mijn schuld niet is, zullen. Maar, maar kan ik er rond doen? Dat is een vraag waarop we jou al antwoord hebben gegeven. Jouw losbandig leven is er de oorzaak van. Hm. Zeer waarschijnlijk, omdat de neus van maître Lambert nog steeds een stuk van jouw lichaam is. Ik protesteer, dokter Bernier. ik protesteer. Ne jouons pas sur les mots, maître. Als u het beter vindt, zal ik het zo formuleren. Uw nieuwe neus is een deel van uw lichaam dat onder de invloed staat van zijn levensfunctie. Akkoord. akkoord, volledig akkoord. Maar mocht ik er niks van... Maar, maar ik verzeker er al dat, dat ik zelfs nog niet in de geburen van zijn neus geweest ben. Maar wij verlangen helemaal niet van jou dat je er wat zal van begrijpen. Maar luister goed, kerel. Je moet absoluut weer een heel normaal, een heel geregeld en een heel gezond leven gaan leiden. Mom, meneer de nottool, ik meneer verzeker meneer de not je dat ik een lange arm heb. hè? En als je niet doet wat ik je zeg, dan zal ik ervoor zorgen dat je ergens komt waar je wel geregeld zult moeten leven. In de gevangenis? Ja, in de gevangenis, ja. Hij is niet zo dom als we dachten, cher maître. Bij, bij de dieven en de moordenaars? Ja, bij de dieven en de moordenaars. Siemens oh, Kenders, Siemens Kenders, maar, maar dat zou schande over mijn familie brengen? Dat zou het zeker. Wel, zullen je nog drinken? Ja of nee? Hoe, hoe, hoe, hoe zou ik dan nou nog kunnen? All mijn geld is op. Ik heb een keek dat het franc opgedronken en het geld van mijn kwam erbij. Des te beter. Je gezondheid zal er niet onder lijden. Ik moet wel braaf worden, gelijk alle andere mensen zonder geld. Maar, als ik al een dienst mag vragen, het hoor is. Ik wil ik helpen. Maar help mij dan nu. En kuip mij een het kar. Dan kan ik terug met mijn appeltjes gewoon leuren. Om die ook weer te verkopen en het geld op te drinken, zeker. Geen centiem krijg je nog van mijn kerel. Geen centiem! Ja, nu begrijp ik het, mijn beste Alfred. Dat ongelukkige incident met die Turk heeft je al heel wat miserie gekost. Je hebt toch geen flauw idee van hoeveel de Morin. Na dit eerste avontuur met je boerenjongen ging het allemaal zo prachtig. Je kwam weer onder de mensen, je verkeerde weer een paar keer in de week in het charmantste gezelschap van onze hoofdstad. Oh, Spreek mij er niet van, de Morin. Je weet niet hoe ellendig ik me gevoel. En hij was zo prachtig genezen. Toen het ontzwellen begon, kon je al merken wat voor een prachtstuk. Het was een mooie rechte bleke neus. Een neus van een artiest, van een Griekse god zelfs. Daarom kon Henri nog ik begrijpen waarom je zo plots teruggetrokken had. Ja, een mooie rechte bleken neus. En hij werd van langsom bleker, van langsom bleker en magerder. Hij leek als sneeuw voor de zon te smelten. En nu is het nog slechts een wit haas, doorschijnend reliquie van een neus wat me nog overblijft. Maar kan je dokter dat niet verhelpen? Ten slotte is dokter Bernier toch de knapste specialist van ons land... ...op het gebied van de rhinoplastie. Om dat te verhelpen moeten we eerst kopen te pakken krijgen. Die boerenjongen? Waarom? Bernier heeft gisteren nog geconsulteerd met professor Dievenbach. Ze zijn tot de slotsom gekomen dat kober heel erg aan toe is. Als mijn arme neus inderdaad blijft reageren als een lichaamsdeel van kober... ...dan zou hij zelfs op sterven kunnen liggen. Bon sang. En is die kerel al gevonden? Helaas. Dokter Bernier doet al wat hij kan om hem te vinden natuurlijk... En met zo'n neus kan ik vanzelfsprekend niet buiten komen. Ik verwacht hem elk ogenblik. Hopelijk komt hij niet te laat. Laat ons een ogenblik veronderstellen dat Kobe... dat Kobe... Ah, maar kom! Waarom ons zorgen maken voor de nee, tijd? Nee, nee, zeg het maar de Villemorin. Of denk je misschien dat ik er niet vaak genoeg aan gedacht heb de laatste dagen. Wat zal er met mijn neus gebeuren als Kobe moest sterven? Binnen? Ach, dokter Bernier, kom binnen, dokter, kom binnen. Trion, trion, Ik heb hem gevonden, mon cher Maître. Lonne. Eindelijk, eindelijk. De theorie die van Bach Bernier is bevestigd. Dit is de marquise de Villemorin, dokter de Villemorin, onze beroemde landgenoot, dokter Bernier. Aangenaam, dokter. Mon cher Maître, mijn veronderstelling was haar juist. Koba is ziek. Maar u zult hem toch genezen, dokter? Dat is een andere kwestie. Ten eerste is hij mijn patiënt niet. En mijn confrater die hem in behandeling heeft... stelt buitengewoon veel belang in hem. Maar hij zal hem u toch zeker afstaan? Dat geloof ik nooit. Maar we zullen hem afkopen. met Lander, u bent zeer beledigend. Ik wil uw voorstel niet gehoord hebben. Wij dokters genezen onze patiënten of bestuderen ze. We verkopen ze niet. We zijn geen chagraars. Er is trouwens nog een ten tweede. De patiënt zou misschien niet eens willen verkocht worden. Het is erger, mon cher Marquis. Ha? Kobe wil niet meer leven. Oh, wat? Hij weigert voedsel... ...en gooit zijn medicijnen in de welkzaam. Maar, maar, maar dat is een misdaad, dat, dat, dat is moord. Dat is onvergeeflijk. Ik moet hem spreken, dokter. Ik moet hem de eerste principes van de moraal... ...en de godsdienst bijbrengen. Nu, dadelijk. Waar is hij? In het oude hospitaal. Mijn wagen staat geheeft u er beschikken. Mijn hoed, mijn hoed en mijn stok. Kom, komt u, heren, komt u. Ha, ha, die galeiboef, hij wil sterven, hè. Maar weet hij dan niet dat alle mensen broeders zijn... beste, mijn beste, mijn allerbeste kopen. Niemand heeft het recht over zijn eigen leven en dood te beslissen. Niemand, dat is een van de basisprincipes van elke gezonde godsdienst en moraal. Mocht dat niet moe, meneer de Notaris. Gij, gij zit nou, nog al twee uur nevens mijn bed te breken, gelijk meneer de pastuur. Moest sporen adem. Dat is de moeite niet meer waard. rest er is te veel miserie in de wereld. Ik trek eruit. Maar mijn beste vriend, de miserie is een goddelijk iets. De miserie is er nodig om bij de arme strijdlust en bij de rijke liefdadigheid op te wekken. Allee, toch. Allee. Proot mij niet van de Rijken. Ik heb ik ze werk gevrocht En ze hebben me weggejoogd. Ik heb ik... Ik heb ik liefdodigheid gevrocht, Maar ze hebben een agent achter mijn hielen gestuurd. Niet nee niet hier. Ik... Ik ben die beug. Op mij... Op mij moet je niet meer rekenen. Maar waarom ben je dan toch niet naar mij toegekomen, kopen? We hebben gekibbeld, maar ik ben toch je vriend. Allee, allee, allee, allee. Gezood, gij... Gezood gij mij weer hebben buiten gestopt. Oh, Mijn deur zal altijd voor je openstaan. En mijn portefeuille ook. En mijn hart. Twintig frank. Twintig frank voor een aan het kar was alles wat ik nu had gehad. Hij gaat ze mij niet gegeven. Maar ezel van een vent, ik, ik, ik bedoel, ik bedoel, beste vent, wat zijn nu toch twintig, Frank? Ik, ik zal je er tweeduizend geven, tienduizend, ik, ik wil dat je leeft, dat je gelukkig bent. De lente staat voor de deur, de lente met haar kwinkelerende vogeltjes, haar geurende bloemen. Wil je dat alles in de steek laten? En, en, en denk aan je ouders, aan je brave moeder. Moet die heilige vrouw haar zoon missen tijdens haar oude dag? Nee, toch? Laat hem bij je komen. Je bent, je bent allemaal mijn gasten. Allemaal, zolang je leeft. Noodhogeris. Noodhogeris. gezegd jij wel bedankt, moor. Moor, ik, ik ben bezig met sterven. Ik, ik holde me voertuig. Ik zal het niet toestaan. Ik wil jou bij mij hebben. Ik wil jou dag en nacht in het oog kunnen houden. Ik wil jou gelukkig zien. ...getrouwd met een lief klein vrouwtje, hè? Zeg, wat denk je daarvan, hè? Een lief klein vrouwtje en een kleine dreumes of vier, vijf... Nee, nee, nee, nee, nee twee, twee is genoeg voor mijn appartement. Ah, je glimlacht. Ja, ja, ja, je glimlacht. Hier, eet wat van je soep, mijn jongen, hè? Mmm, wat lekkere soepje, hm? Het fijne, warme soepje, een paar lepeltjes maar kom kopen, kom. Niet Nienotoris niet voor, voor mij geen soep. Ik heb ze niet meer nodig. Ik zeg haar nog eens, de rest te veel miserie in de wereld. Maar, maar ik verzeker je, nee, ik zweer je, kijk, ik zweer je dat je slechte dagen voorbij zijn. Op mijn notaris eer. Als jullie leven kopen, dan zul je nooit meer miserie kennen. Over een week weet je niet eens meer wat het woord betekent. Je moet nooit meer werken. Een jaar zal voor jou uit 365 zondagen bestaan. Ja, ook. En, en elke zondag naar de mes. Oh, als je dat prettig vindt. En, en gie je een enkele maandag niet meer in je oor. Maandagen ook. Zoveel maandagen als je maar wil. Ik laat je eten en drinken. En Havana's van 30 zoet stuk roken. Ik zal je beter verzorgen dan mezelf. Jij zult mijn tweede ik zijn. Kobe. Wil jij mijn tweede ik zijn? Nienk. Nee, Nienk, ik... Ik ben bezig met sterven. Ik, ik gode mijn vuur door. Zo, je gaat ermee door, hè? Je gaat ermee door, bol, goed, goed, uitstekend. Doe wat je niet laten kunt. Maar ik verwittig je ezel, ik verwittig je triple bruut, ik verwittig je keizer van de stommelingen, tsaar van de idioten. In de hel wacht je een eeuwig vuur, maar dat is nog niets, dat is nog niets vergeleken bij wat daarvoor zal gebeuren. De Je bent hier in een hospitaal, nietwaars? Je ook. Je hebt geen rode cent, nietwaar? Niet, niet, De De armenzorg staat in voor je begrafenis, nietwaar? Daar door, door weet ik echt niks van. Maar ik weet het wel. En stumpers zoals jij, die arm zijn en alleen... ...passeren eerst over de stenen tafel. Wat? Daar gaan ze je villen kopen. Met scherpe messen. Je beenderen doorzagen met knersende zagen. Je longen openleggen. Maar waarom? Om wat bij te leren natuurlijk. Om te studeren. Hoe dacht jij dat die villers anders aan leermateriaal zouden geraken? Ze zullen jou langzaam in mootjes snijden en kerven. Ze zullen je zo uit je huid... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat, dat wil ik niet, de notoris. Meneer de notoris, eh, ik zal mijn soeppapier doen, de, soep de notoris. Eh, ik zal bij jou komen willen. Zuster, zuster, zuster, kom naar school. De notoris is van zus De Zo wat mag de naam wijn dragen en dan nog wijn. ...met een hoofdletter. Ja, ja, het is ook het lievelingszwijntje van Kobe. Hmm, Kobe heeft een uitstekende smaak. Ja, dat mag je wel zeggen. Sinds ik hem uit het hospitaal gehaald heb... ...is hij trouwens een heel ander mens geworden. Ongelooflijk, ongelooflijk... ...als je bedenkt welke miserie je met die jongen gaat hebben. Och, maar dat is lang vergeten, hoor, Henri. Gelukkig naast. En waar is hij nu? Hij werkt. Och, vraag me niet waarom. Ik weet het niet. Ja, ik weet ook niet hoe hij op het idee is gekomen... ...maar hij wou per se gaan werken. Natuurlijk, het bloed verlogen zich niet... Aan zulke kleinigheden merk je duidelijk dat hij van lage afkomst is. Maar dit heb ik hem gezegd. Kopen, je werkt zoveel je maar wil. Maar je let er wel op je niet moeten maken. Je wil werken? Goed. Ik heb er niets tegen dat je je amuseert. Maar ik wil geen moeilijkheden. En hij heeft me beloofd om geen stommiteiten te doen. Aha. En waar werken? hij? Bij een schrijnwerker. Ja, ik had hem vanzelfsprekend een kantoorbaan aangeraden. Maar ja, daarvoor kwam hij wel wat ontwikkeling tekorten. Trouwens, hij voelde er niet veel voor ook. Hij wilde zijn handen en armen gebruiken, zijn spieren voelen werken. We mogen niet vergeten dat het een uh, boerenjongen is, nietwaar? Wel, dan is alles tenslotte toch nog Ach, goed afgelopen. En hoe vind jij mijn neus? Hm? Kijk eens. Tja, ik moet het toegeven. Ik geloof niet dat je in Brussel nog iemand met zo'n neus zult vinden. Uh, zelfs niet in Parijs. Marquise, je hebt mij niet voorgelogen. Ik heb nog nooit zulke uitstekende sigaar gerookt. <laughs> Wat heb ik je gezegd? Mijn persoonlijke import uit Havana. Maar zeg het niet voort, want ze zijn gesmokkeld. <laughs> ah, ja, buitengewoon, ja. werkelijk buitengewoon. In open lucht smaakt de sigaar eerst werkelijk goed. Blaas er ook eens door je neus. Hmm. Zeg, de Villemorin mm -hmm. en ik kan de rook door mijn neus blazen, hoewel het maar uh, weinig gescheeld heeft, nietwaar? Oh, goede hemel, ja. Oh, oh, oh, oh. Wil je wel geloven dat ik je hele fantastische avontuur bijna vergeten was? Hoe lang is Kobe nu al niet meer bij, je? Och, laat eens kijken, dat zal ongeveer een jaar geleden zijn dat hij bij mij is weggegaan. Ach, de jongen voelde natuurlijk met de dag beter hoe weinig onze twee werelden bij elkaar pasten. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. Ja, op de keperbeschouwd was die Kobe geen idioot. Werkt hij nog steeds? Ja, ja, en hij is getrouwd ook. Hij woont mm. ergens op een mooi appartementje hier in de stad. Daar heb ik voor gezorgd. Hij komt me regelmatig bezoeken. Ja, hij kan altijd op mij rekenen. Ergerlijk niet om te geloven als je bedenkt hoe jullie tegenover elkaar stonden. He? Zeg, uh, de Morin, moet jij niet terug naar binnen? Je gasten zullen je missen. <laughs> Zolang er nog wijn in de flessen is, wordt de gast hier nooit gemist. <laughs> Trouwens, ik moet eens met je praten, Alfred. Oh, juist, over de aandelen van de Congo-maatschappij. Nee, over jou. Over mij. En Charlotte. En Charlotte? Over jou en Charlotte. Voor wanneer is de bruiloftafelheid. Oh, maar Marquis, ik het ik nergens er van, van. van. Mijn dochter praat alleen nog maar over jou. Werkelijk, Marquise. Wacht jij misschien door Charlotte je vraagt, Vion? Het is de man die het huwelijksaanzoek moet doen, mogelijk. De kleine hertog van Lyon, Een echte edelman, dat moet ik zeggen. Die heeft niet gewacht tot ik hem mijn dochter aanbood. Lignon? Ah, ah, je verbleekt, ik had gelijk. Jazeker, Lyon. Maar ik spreek over Rosalie, mijn oudste. Oh, ja, dacht je... Ja, ja, ja, ja weet precies wat je dacht. Lia kwam, bevielen, is verloofd. Weet je, mijn vrouw zou het prettig vinden als haar beide dochters op dezelfde dag trouwden. Ze vindt het mooier, zegt ze. Ik ook. Vooral omdat het goedkoper is. Maar de filmorijk... Alles komt in orde, Alfred. Alles komt in orde. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Maar je Charlotte weet best wat je overkomen is. is vanzelfsprekend helemaal op de hoogte van... Van je neus. Het hindert er helemaal niet. Je werkt er trouwens niets van. Integendeel, ik mag het je wel zeggen, Alfred, nu ik toch je schoonpapa wordt. Je bent eigenlijk een knappe jongen. Mijn dochter had makkelijk een slechtere partij kunnen kiezen. Wel, voor wanneer zal het zijn? Ik wel, uh, mij, mij blijft het eigenlijk gelijk, uh, Marquis. Uitstekend. dan laten we geen glas meer overgroeien. Ja, ik, ik dat lange dat... verlovingen onverstandig, oncomfortabel en uit de mode zijn. Dat is helemaal mijn idee over de zaak. Of het huwelijk een nuttige instelling is of niet, dat komt er niet op aan. Maar het is verkeerd met de voorbereiding veel tijd te verliezen. Bovendien, mijn beste Alfred. Ik mag het je wel zeggen onder vier ogen, hm? Je hebt geld... Nog al veel dus. En als een knappe vrijgezel in de vleur van zijn leven ook nog veel geld heeft... ...dan wordt het gevaarlijk voor hem. Gevaarlijk? Knap, jong, rijk. Dat zijn woorden die als muziek klinken in de oortjes van jonge meisjes. Alfred. Maar jij weet dat Charlotte niet met je trouwt om je geld, hè? Dat dat wil zeggen... Ze is de... besloten van rekening de dochter van de marquise. Uh, Gezondheid, het is beniest. Maar ik geloof... ...ik geloof dat er iets is dat je toch nog over het hoofd hebt gezien, De filmoren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb niets over het hoofd gezien. Je bedoelt natuurlijk het huwelijkscontract niets is gemakkelijker voor een notaris, Kijk, ik zal morgen naar je toe komen, laat ons zeggen, om een uur of half elf. Dan kunnen we die zaak meteen regelen, Schrik je dat? Het chi! Het Gezondheid afgesproken dan. Om half elf ben ik bij je. Denk er maar eens over na. Het chi! Het Bon sang Alfred, je hebt een verkoudheid te pakken man. Het is ook zo fris hier buiten. Je was bezweet, je had een overjas moeten aantrekken. Ik geloof dat je gelijk hebt, de filmora. Oei, oei, oei, oei, oei. Kom, kom, kom, kom. Laat ons naar binnen gaan. Straks gaat de bruiloft nog niet door, omdat de bruidegom in bed ligt. Maar, maar mijn beste best kies ik... Kijk, kijk, kijk. We regelen het zo. Morgen maken we het huwelijkscontract in orde. Overmorgen heb je zeker nodig om het in zijn notariële vorm te gieten en het te zegelen. En de dag daarna... Kom je eens met de markies in praten? Hm? Ja, daar houdt ze nu eenmaal aan. Is er afgesproken? Hij is gearriveerd, liefste. Ik vind dat hij ons wel lang heeft laten wachten. Ja, we mogen erg tevreden zijn dat hij gekomen is. Hij is erg verkouden. Ik heb echt speciaal bij hem aangedongen dat hij vandaag om de hand van Charlotte kwam vragen. Hij heeft het beloofd en hij heeft woord gehouden. En het contract? Het contract is in orde, liefste. Wat noem jij in orde? Het is helemaal in de zin opgesteld, zoals jij het gewenst hebt. Eindelijk. Monsieur notaire, maire de Lambert. Kies, welkom, mijn beste Alfred. Nou, goeiedag allemaal. Madame de Marquisin, ik heb hier het contract voor uw dochter. Als ik hier wil kijken of dat klaar is.